De slachtoffers zijn twee vrouwen. Eén van hen werd overreden en ligt met heupletsel in het ziekenhuis. De ander raakte lichtgewond. De 82-jarige automobilisten bleven ongedeerd. Volgens de politie reed ze niet met opzet op de kerkgangers in. Het weer, veel bewolking, maar ook af en toe zon. In het zuidwesten kans op een bui. Het wordt 6 of 7 graden. Morgen gaat het regenen en flink waaien met zware windstoten. Het wordt dan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen op deze tweede kerstdag. Vandaag gaan we op zoek naar de goedkoopste benzine in ons land. Onze verslaggevers rijden van Leiden naar Hilversum... en ze vergelijken niet alleen de prijzen... maar ze vragen zich ook af waar die prijsverschillen vandaan komen. Na half acht bespreken we de situatie op de internationale oliemarkt... met Lucie van Geuns. En vandaag beginnen ook de ongetwijfeld spannende, bijna alles bepalende schaatswedstrijden in Herenveen. De strijd om de plekken. Wie mag er wel, wie mag er niet naar de winter spelen in Sochi. En natuurlijk praten we u ook bij over dat andere nieuws uit het buitenland. Over de situatie in Turkije en de situatie in Oekraïne. We beginnen met Amy McDonald. Dit was ooit haar doorbraak in de wereld van de muziek. Mr. Rock'n'Roll. Snowcard, Mr. before. Worden we ook op deze tweede kerstdag even lekker wakker... met Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll. Tijd voor het nieuwsoverzicht. hun premier Erdogan die vervangt de helft van zijn kabinet. Die ministers worden in verband gebracht met een corruptieschandaal... over illegale geldtransacties met Iran en omkoping bij bouwprojecten. Een van de ministers vindt dat Erdogan zelf ook moet vertrekken... omdat hij een aantal van die bouwprojecten heeft goedgekeurd. In Istanbul werd op verschillende plaatsen gedemonstreerd... tegen Erdogans regering. Demonstranten lopen door de straten met borden waarop staat dat alleen een revolutie een einde kan maken aan de ellende. Ze schreeuwen dat de regering moet vertrekken. De protesten begonnen rustig, maar toen de betogers met stenen en flessen gingen gooien, zette de politie waterkanonnen en rookbommen in om de menigte uit elkaar te drijven. 18 bootvluchtelingen uit Haiti zijn in de buurt van de Bahama's verdronken... toen hun zeilboot kap zeiste. De zeilboot was met ongeveer 50 mensen aan boord... op weg naar de Turks- en Cacazo-eilanden. Mensen die de armoede in Haiti willen ontvluchten... wijken vaak uit naar dit gebied. Politie zet duikers in om te achterhalen hoe de boot kon zinken... vertelt deze inspecteur. Uh, we hebben wat paar divers en andere assistenten gaan. om te zien of we kunnen de... We willen sloop dat is capsized. en zie of er any other things on there we could recover of evidential value that could be bodies and other things of evidential value so that we could find out what really went down. Ze probeerden de zeilboot boven water te krijgen, in de hoop dat ze kunnen achterhalen hoe de boot kon omslaan. De boot was al van tevoren opgemerkt door de Britse marine, die stuurde de zeilboot naar de haven van een eiland, maar vlak voor die haven sloeg de boot plotseling om. De marine kon nog 32 vluchtelingen redden. Voor veel mensen in het zuiden van Engeland is een feestelijk kerstdiner in het water gevallen. Door overstromingen zijn zeker duizend huizen onder water gelopen en zo'n 24.000 huizen zitten nog zonder stroom. Deze vrouw probeerde er nog het beste van te maken en hoopte dat het huis nog voor het diner schoon is. We're hoping to have some pork belly later on today and presents and we're hoping to sit at the dining table so we'll be cleaning for another couple of hours and then hopefully. we zullen dus nog een paar uur schoonmaken of het gisteravond is gelukt het kerstdiner op tafel te krijgen. dat is niet bekend. Een Engels energiebedrijf heeft honderden gezinnen, getroffen gezinnen een gratis kerstdiner aangeboden in hotels en restaurants. Een kerkdienst in Vinkenveen is behoorlijk vervelend geëindigd. Een vrouw van 82 jaar reed in op een groep kerkgangers die net naar buiten kwam. Twee vrouwen raakten daarbij gewond, vertelt de politie. Eén vrouw is daarbij geschamd en kon zich onder doktersbehandeling laten stellen... en de andere mevrouw is overreden... en heeft daarbij eh, toch wel redelijk hun pletsel opgelopen... en is naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste zelf die kwam met de schrik vrij. Omstanders zijn in de kerk opgevangen... en kregen slachtofferhulp aangeboden. Politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd... maar ziet geen aanwijzingen... dat de vrouw met opzet op de groep is ingereden. Het komt bijna nooit voor dat er een parel in een wilde oester zit. Maar in Ierseke had een vrouw hem bijna opgegeten. Ik nam mijn eerste hap en ik dacht: ik heb wat in mijn mond zitten. Zij dus dacht eerst dat het krap was of uh, iets dergelijks. Nou, en uh, ik spuug natuurlijk gelijk uit. Nou, en dan bleek dat, dat er een, een dubbele parel in zit. Een dubbele parel is al helemaal uniek, want naar schatting zit maar in één op de 15.000 wilde oesters een parel. Hoeveel die waard is, dat is niet bekend. De vrouw is ook niet van plan om de parel te verkopen. Ze wil hem in een ring laten zetten. Het lijkt ook een beetje op een uh, gelukspoppetje. Dat dat twee zo op elkaar zit. Ja, misschien brengen we dat ook wel geluk uh, voor het nieuwe jaar. De parel. Dat is het nieuwsoverzicht. Normaal gesproken <coughs> pak ik dan altijd de kranten erbij. toch? Hey dat zal u ook niet ontgaan zijn. Het is tweede kerstdag. Geen kranten. Ook niet vandaag. Morgen komen ze weer. Maar het internet biedt uitkomst. De Volkskrant, maar trouwens ook op andere sites... ook de site van de Belgische krant De Tijd... hebben we het over de minister in België... die klaagt over wanbetalende diplomaten. Ook daar, het gaat om de Belgische minister van Buitenlandse Zaken... DJ Reinders. Die is helemaal klaar met buitenlandse diplomaten... die in Brussel werken en die hun boetes niet betalen... en ongestoord de wet overtreden. De slechtste betalers in België zijn Saudi-Arabië, India... Turkije, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Hongarije... Malta en Slovenië. Angola staat er daar niet bij. De Telegraaf heeft het op de site over de cyberaanval... op het meldpunt vuurwerkoverlast. Het meldpunt vuurwerkoverlast ligt sinds gisteravond... goed deels plat door die cyberaanval. Arno Bonte meldt dat, de fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam. Hij is een van de initiatiefnemers van het meldpunt vuurwerkoverlast.nl. In het AD, maar ook op andere sites... een verhaal over de Albert Heijn in Schravendeel... werd gisteren op eerste kerstdag beplakt met een protestbrief... En waarom werd die beplakt? Nou, omdat ze op de zondag open waren. Het management laat vervolgens weten op Facebook... dat het hoopt dat de daders mooi op de camerabeelden staan... zodat we ze na de feestdagen zonder enig respect voor de privacy... gewoon de pers in kunnen slingeren. Op onze eigen site, nos.nl, verhalen over Curaçao... het verhaal over de hongerige Piranha's... hoorde u net in het nieuws ook al over... en de overstromingen in het zuiden van Engeland... waardoor zeker duizenden huizen onder water zijn gelopen. 24.000 huizen... Ze zitten nog zonder stroom en het kan nog wel tot het weekend duren. Vrijdag trouwens gaat het weer stormen, staat op de site te lezen. Het goede nieuws is dat die storm wel minder zwaar zal zijn dan de voorgaande stormen. En dan nog één site. Uh, misschien wel de site om te volgen vandaag. Schaatsen.nl heet hij. Michel Mulder zegt uh, dat je moet rijden alsof het je laatste race is. Vandaag tenminste dat Olympisch kwalificatie -toernooi. Mark Tuitert, niet echt in vorm deze dagen. Zegt hij dat hij het in zich heeft om te verbazen. Verder staat de loting op de site. En later vandaag natuurlijk ook de uitslagen en de tussentijden. Kortom alles wat je vroeger met de krant op schoot deed. Kan je nu via de site volgen. Maar dat kunt u natuurlijk ook doen. Gewoon ouderwets via de radio. Want we gaan dat allemaal uitzenden vandaag hier op deze zender op Radio 1. Christmas night another fight tears we cried a flood God up of poison in.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 the Christmas light. Japanse premier Abe heeft zojuist de controversiële Yasukuni-tempel bezocht. De tempel vereert ruim 2 miljoen Japanse militairen... die tijdens verschillende oorlogen zijn omgekomen. Onder hen bevinden zich ook 14 veroordeelde oorlogsmisdadigers. De laatste keer dat de Japanse premier de tempel bezocht... dat was 7 jaar geleden. Het bezoek ligt vooral in China erg gevoelig. We gaan erover praten met onze correspondent Kjeld Duits. Kjeld, waarom doet de Japanse premier dit? Ja, het is eigenlijk heel... Duidelijk waarom en waarom nu. Het is mogelijk vanwege Abus naïeve geloof in het gelijk van zijn patriotisme. En hij is heel erg nationalistisch. Uh. Maar het is ook mogelijk voor binnenlandse politiek effect. Dit speelt heel goed bij verschillende kleine, maar wel politiek invloedrijke groepen mensen. Bijvoorbeeld een bepaalde achtergang van zijn eigen partij. Maar ook de organisatie van nabestaanden van gevallen soldaten. Die hebben zo'n 1 miljoen leden en een enorme grote politieke invloed. En de laatste tijd is de populariteit van Abe nogal gezakt. Omdat hij bepaalde besluiten heeft genomen die niet zo populair zijn in Japan. Er is een nieuwe staatsgeheimwet aangenomen en daar... Was zo'n beetje 80% van de Japanse bevolking tegen. En hij zegt dat hij van plan is volgend jaar eh, kerncentrales weer aan de gang te krijgen. En daar is ook zo'n 80% van de Japanse bevolking tegen. Ja, wat ik niet helemaal snap is die tempel. Hè. Uh, die is toch vooral voor uh, gevallen soldaten. Maar kunnen ze die 14 veroordeelde oorlogsmisdadigers er niet op een of andere manier uithalen?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 de Chinezen erg boos gaan worden over uh, dit bezoek van Abe en Yasukuni. Ja, maar ja, goed, dat hadden ze van tevoren kunnen bedenken. Japan heeft toch zelf ook belang bij stabiliteit in de regio? Ja, daarom is het ook zo vreemd dat um, Ade op de valreep van 2013... zeg maar, aan het einde van 2013, dit doet. Um, zelf heeft hij uh, vandaag gezegd na zijn bezoek... en dat bezoek was nog maar een uh, uur of tweeënhalf geleden...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 Chinezen en zuid koreanen Hij zei, het is totaal niet mijn bedoeling... om de gevoelens van het Chinese of Zuid-Koreaanse volk te kwetsen. Maar het, dit is natuurlijk een hele naïeve manier van denken. Want ondertussen zijn ze er wel boos over. Dankjewel Kjeld. Kjeld Duits was dat. Mike en de Mechanics. Over my shoulder. Duitsland heeft bijna 13.000 kilometer autobaan. Dat is handig om van uh, A naar B te rijden. Maar je rijdt er vaak niet voor je lol. Chauffeurs staan elkaar naar het leven. Een kopje koffie kost al 4 euro. En als je pech hebt, sta je uren stil voor een bouwstellen of werk aan de weg. Ik dacht altijd dat dat hetzelfde was trouwens. Voor geestelijke rust en innerlijke bezinning... ga je, in ieder, ga je er in ieder geval niet naartoe. Maar die kun je er wel degelijk vinden. Dat merkt onze correspondent Wouter Meijer.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 uit de jaren zeventig het muziekje wat Water gebruikte... van Kraftwerk, pan, pan, pan, op die autobaan. Er zijn bijna dertig autobaankerken in Duitsland. En ondertussen hebben ook Oostenrijk en Tsjechië het idee overgenomen. Kunt u dus ook een autobaankerk tegenkomen? Over Nederland is weinig bekend. Voor zover wij weten, is er geen kerk. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Slatan Ibrahimovic heeft duidelijk laten weten... wat hij van het vrouwenvoetbal vindt. In het Zweedse dagblad Expressen... hekelt de spits van Paris Saint-Germain... de vergelijking tussen hem en de spits van een vrouwenteam. Wanneer ik buiten Zweden speel... dan word ik gewoon vergeleken met sterren als... Lionel Messi Cristiano Ronaldo. Maar zodra ik in mijn thuisland kom... dan word ik met onze Zweedse voetbalsters vergeleken. Met alle respect, zegt Latan, voor wat de vrouwen hebben gedaan. Maar je kunt mannen en vrouwen voetbal toch niet met elkaar vergelijken. Het is zelfs niet grappig. Je moet voetbalsters belonen voor wat ze financieel opbrengen. En dat is vrijwel niets in vergelijking tot wat mannen verdienen. Anders de macho Ibrahimovic. Kunstrijder Yevgeny Plushenko zal de komende Olympische Spelen in Sochi niet individueel in actie komen. De Rus werd gisteren tweede bij de nationale kampioenschappen. was reden genoeg voor de Olympisch kampioen van 2006 in Turijn om af te zien van het solo gedeelte op de Spelen. Hij zal zich nu alleen richten op het teamonderdeel dat in Sochi voor het eerst op het Olympische programma staat. Vincent Tan, de omstreden eigenaar van Cardiff City, heeft de Bosnische club FK Sarajevo overgenomen. Maleisië krijgt in ruil voor een investering van ruim 1,5 miljoen euro zeggenschap over het technisch en het financieel beleid. Dan nam in 2010 bijna dezelfde wijze Cardiff City over, waar hij zich weinig geliefd maakte door de ploeg thuis niet meer in het blauw maar in het rood te laten spelen. Dat zal bij FK Sarajevo niet, ge ge niet gebeuren, heeft Dan laten weten. Wel zullen beide clubs meer gaan samenwerken. Dit is Radio 1.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 De Japanse premier AB heeft een bezoek gebracht... aan een omstreden monument voor gesneuvelde soldaten... onder wie 14 oorlogsmisdadigers. Bezoeken van Japanse leiders aan de gedenkplaats... leiden altijd tot woede in China en Zuid-Korea... omdat die landen in de Tweede Wereldoorlog hebben geleden... onder de Japanse agressie. En in Vinkerveen zijn twee kerkgangers gisteravond gewond geraakt... toen ze na de dienst werden aangereden door een hoogbejaarde vrouw. Een ligt met heupletsel in het ziekenhuis, de ander raakte licht gewond. Volgens de politie reed de automobilisten van 82 niet met opzet op de kerkhangers in. Twee jaar veel bewolking, maar ook af en toe zon. In het zuidwesten kans op een bui en het wordt zes of zeven graden. Zo dadelijk de handleiding voor dat Olympisch kwalificatietoernooi. Want het is niet zomaar automatisch dat nummer 1, 2 en 3 ook echt naar de Olympische Spelen gaan. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Andere tijden vanavond 10 over 9 op 2. U heeft nog maar vijf dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Op tweede kerstdag gaan we een, een tocht doen. Het gaat over benzine. Tanken wordt namelijk duurder. Op 1 januari, zo over een weekje, gaan accijnsen weer omhoog. Daardoor wordt benzine 1,5 cent per liter duurder... diesel 4,5 cent en LPG ruim 9 cent. Ondanks die verhogingen zijn de prijsverschillen bij de pompstations enorm. Afhankelijk van waar je tank kun je op jaarbasis veel geld besparen. NOS-redacteur Roel Bolsjes verbaasde zich er zo over... dat hij verslaggever Nick Wouters meenam op zijn dagelijkse rit... van Leiden naar Hilversum op zoek naar de laagste prijzen. Nou ja, ik rij elke dag dus een stukje door de polder, dan een stukje snelweg en dan weer een stukje binnen door. Elke dag opnieuw vallen de benzineprijzen me op. Hoeveel dat verschilt van benzinestation naar benzinestation. En ik ben ook elke dag aan het kijken of het duurder of goedkoper is dan de dag ervoor. Nou, we zullen eens kijken welk tankstation we als eerste tegen gaan komen. Welke is dat? Volgens mij heet die Huisman en is het een Esso. Ja, wat staat er? Eén... Uh... 68,9 voor een liter euro 95. Ik denk dat dit gemiddeld is. We gaan nog goedkoper tegenkomen. We dus hebben goede kaasbroodjes trouwens. Ja, dan komt het volgende tankstation op de snelweg. Welke is dat? Een uh, Shell. Een Shell bij het wegrestaurant uh, over de A4. 1,97,9. Uh, 1,67,9 kijken of we iemand kunnen zien die uh, hier aan het tanken is. Goedemorgen mevrouw. We zijn even een tankonderzoekje aan het doen. van aan het kijken van ah, bij al die tankstations zijn de prijzen zoveel verschillend. Yeah. Waarom tankt u hier? Uh, omdat mijn tank leeg is. Ah, ja, nee, dat, dat vermoeden we al. Nee, ja, ik, uh, ja, het is misschien niet zo netjes, maar ik heb mijn tankpas. Dus het maakt mij niet zoveel uit waar ik tank. Dus als die leeg is, dan ga ik tanken. En als u het zelf zou betalen of als u privé uh, tankt? Uh, denk ik ook niet dat ik om zou rijden om goedkoper te tanken. Want dan, ja, dan denk ik dat je het uiteindelijk toch wel kwijt bent. Oké. Okay. Maar ik denk dat dit wel een van de duurste is. Dus dat dat ik. Ja, ik weet het niet. Oké. Okay. Goeie reden. Tanken omdat de tank leeg is. Ja, en uh, blijkbaar betaalt ze niet zelf. Dus het uh, maakt ook niet uit dat het hier op het duurste station is. Dat is Oké, okay, laten we naar de volgende gaan. Want wij tanken hier niet, hè? Uh, nou ja, alleen inderdaad als ik uh, aan de late kant ben en, uh, en er snel getankt moet worden. Uh, maar verder probeer ik uh, deze te vermijden. Schiphol voorbij op de route en dan komt er weer een tankstation. Welke is dat? Ja, een uh, Q8. Uh, een Q8 station. De, een van de redenen om hier te tanken, niet te tanken vaak, is omdat de oprit uh, daarna zo ontzettend kort is. Ik ben er dus een keer terecht gekomen. En, uh, het is altijd wel weer een worsteling om jezelf weer op de snelweg uh, te krijgen. Maar uh, ah, het lukt wel. Borden in de verte. Gele, gele letters dit keer. Zie jij het al? Ja, 176,9. Zo, dat zegt, uh, dat zegt 10 cent duur. En mm. een korte opvoegstrook. Volgens mij gaan we nog goedkoper tegenkomen zometeen in de richting Hilversum. Die zoektocht naar het goedkoopste tankstation gaat volgend uur verder. En kijken of ze gelijk hebben. Roel Bolsjes, die samen met Nick Wouters dus op pad is. Aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen... die zullen krachtiger worden. Met het onderzoek begin dit jaar. Dat nieuws op zich gaf alweer weer een flinke schok. En deze keer niet alleen in de provincie, maar ook in Den Haag. Minister Kamp had het afgelopen jaar heel wat uit te leggen aan de Groningers. Bijvoorbeeld in januari in Loppersum.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 We zitten nu gezellig aan de koffie. Hebben de kopjes nog wel eens gerinkeld in de kast afgelopen jaar? In februari uh, hebben ze even gerinkeld. En voor de rest zijn uh, het eigenlijk uh, ja, zijn hele lichte bevingen geweest. Lichte bevingen die u wel gevoeld heeft? Er zijn een paar die heb, je wel, heb ik wel gevoeld. Maar ja, het zijn toch bevingen van uh, rond de 1.5, ja, ja. zoiets...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 Testify in the courtroom of. Chris Berry en Perquisit was dat met Let Go. Wie ze er op de Olympische Spelen in februari in Sochi in Rusland? Dat is de inzet van het Olympisch kwalificatietoernooi, het OKT... dat de komende vijf dagen in Tijalf wordt verreden. En de beste? Dat is niet altijd het goede antwoord. Daarom een kleine handleiding. Hoe werkt de kwalificatie? De Schaatsbond heeft een procedure opgesteld om te bepalen wie er meegaat naar Sochi. Waarom is dat nodig? Voor Nederland mogen er 10 mannen en 10 vrouwen mee. Maar er zijn 36 startplaatsen, dus de grote vraag is wie start op welke afstand. Hoe werkt dat selectiesysteem dan? De Schaatsbond zegt op de 5 en 10 kilometer hebben de mannen de meeste kans op medailles. Voor de vrouwen zijn de 1500 meter en de 3 kilometer de sterkste afstanden. De bond zet dus vooral in op die afstanden. En daarom gaan de beste schaatsers op die afstanden sowieso mee. En daarna kijkt de bond wie het het best doet in de zogenoemde prestatiematrix. Wat gebeurt er dan op die andere afstanden? Natuurlijk gaan er schaatsers op die andere afstanden ook naar Sochi. Maar dat zullen er minder zijn. Omdat de medaillekansen kleiner zijn. Daarom wil de bond schaatsers die volgens de prestatiematrix... de beste medaillekansen hebben, meenemen naar Sochi. Kan het zijn dat je toch niet meegaat... ook al hoor je bij de eerste tien in die selectievolgorde? Ja, dat kan. Want er zijn ook nog aanwijsplekken voor de ploegenachtervolgingen. En op dat onderdeel verwacht de schaatsbond ook medailles. Wanneer is dan duidelijk wie mee mag naar Sochi? Op Oudjaarsdag. Dan wordt duidelijk hoe de definitieve selectie voor de winterspelen eruit ziet. De prestatiematrix, dat woord moet u vooral onthouden... want dat gaat u ongelooflijk veel horen de komende dagen. Tot dus afjaarsdag. Het is twaalf minuten voor zeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 Soms moet je niet te veel naar de tekst luisteren. Take a parachute and run. Het was Something Happens. Inderdaad. <kacht> Met kerst mag je niet alleen zijn. Dat is de moraal van bijna alle kerstliedjes, televisiecommercials. U kent het gevoel wel. Toch voelt één op de drie Nederlanders zich eenzaam. En een grote groep daarvan zit wel degelijk alleen deze dagen. Daarom organiseerde men gisteravond in Dordrecht... speciaal een kerstdiner voor ongeveer 60 eenzame buurtbewoners. Verslaggever Mark Hamer die schoof ook aan. Krulletje erop, tikje eraf, afmaken. En zodra ik zeg dat hij door kan, kan hij door. Pak geen borden onder mijn neus vandaan. Want dat, dat, uh, ja, dat kan ik niet tegen. De kok geeft nog even de laatste instructies voor zometeen het diner. Mirjam van der Zaag. Een kerstdiner voor eenzame mensen. Is dat nodig? Uh, ja, helaas wel. Er zijn nog veel mensen uh, alleen. En uh, ja, we vinden dat met kerst niemand alleen moet zitten. Jullie zijn van resto van harte. Normaal gesproken doen jullie twee keer per week dit. En toen dachten jullie, met kerst ook een keer? Ja, we zijn het hele jaar door twee keer in de week bezig... om mensen een ontmoetingsplek uh, te bieden. En dan zouden we met kerst dicht zijn. Tenminste, dat was zo de voorgaande jaren het geval. En uh, dit jaar hadden we zoiets dus van, nee, we gaan met kerst ook open. Ja, we zitten in Dordrecht. Hoe erg is de eenzaamheid, maar even te zeggen, in deze buurt in Dordrecht? Ja, ik denk dat hij een beetje overeenkomt met het landelijke... Uh, met de landelijke cijfers, 1 op de drie uh, Nederlanders voelt zich eenzaam, en ik denk dat dat hier in Dordrecht niet anders is. Hey! Hey, hallo. Hallo. hallo. Hey. Ja, Merry Christmas. Naam, naam, Christmas. <laughs> hallo. Ja, want, ik vind het heel leuk om dit te doen, zeker op de eerste Kerstdag. Het wordt in ieder geval, het wordt zo'n totaal vijfgangen diner. Samen met andere mensen om je heen, samen alles beleven en niet alleen. Laat maar eens goed verwennen, want dit wordt een hele bijzondere avond met gezelligheid en lekker eten. Dus ik wens jullie allemaal een gezellige avond en eet smakelijk. Mevrouw Groeneweg, ja, u zit hier gezellig aan tafel met allemaal mensen. Ja, gaat heel leuk, ja. ja hoe had de kerst er anders uit gezien? He, alleen vanavond, ja. ja? Morgen komt me zo wel. Maar vanavond, uh, dit is een hele goede. En waardoor je weer opgewekt wordt. En uh, hoe moet je het zeggen? Echt kerstsfeer uh, eigenlijk. Ik vind het niet erg om alleen te zijn. Maar, uh, ja, ja zo'n kerst, eerste kerstdag dan alleen zijn. Ja, dan had ik iets anders moeten verzinnen of gewoon thuis gebleven. En, uh, ik pas me dan wel aan natuurlijk. Maar dit is wel een goede oppepper hoor. Ja, heb ik toch ook wel echt nodig. Ja. Is het eenzaam? Het bestaan vaak? Nou, dat... ik laat het niet toe eigenlijk. Ik nee. zoek altijd wel een bepaalde bezigheid dan? TV-programma's uitzoeken die mij opbeuren. Ik heb twee katten, die geven ook veel gezelligheid. Die zijn 12 en 13 jaar. Mijn huisje is heel gezellig, lichtjes. Het is een tussendoor voorafjes en nu komt eigenlijk het hoofdgerecht. Ja, jij? Ja? Ja. Een van de mensen die lekker aan het meeeten is, is Klaas Hoogland. Ja. ja. Hoe was het de andere jaren met kerst? Nou, ook wel uh, gezellig hoor. Ik ben uh, wel eens uitgenodigd. Bij mensen, bij kennissen en dus zo, ook bij buren. Maar veel vaak alleen maar geweest uh, Meestal wel. Ja. ja. Maar u heeft geen familie, vrienden verder? Nee. Nou, vrienden heb ik eigenlijk kennis en zo heb ik genoeg. Want daar... Echt vrienden om met kerst te gaan zitten? Nee. Familie niet? Familie heb ik niet meer. kan nee. ik wel zeggen. Want uh, nee hoor. Nee. U bent ook nog alleen ooit getrouwd geweest? Ook. Geen succes? Nee. Heel kort? Het was heel kort. Geen kinderen? Geen kinderen. Ja. Ja, en dan zit je dus alleen met kerst? Ja. Behalve nu dus? Ja, nu nee, niet. Nee. Dus morgen weer wel dus. Tweede kerstdag wel? Ja. Maar ja, dan heeft ja, u dit vanavond gehad. Ja. ja met gezellig, met ja. mensen aan ja, tafel. Ja. Het echte kerstgevoel. Ja, echt een uh, leuke kerstgevoel. Ja. Fijne kerst nog. Ja, dank u wel. Hetzelfde. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Wij zijn ook niet alleen. Hier is Christian Bonenbakker. Ja, en omdat er geen kranten zijn, deze ochtend vooral nieuws van buitenlandse media. We beginnen in de Verenigde Staten en Canada. Want daar zitten nog steeds een half miljoen mensen zonder stroom, meldt de site van de BBC. Alleen al in Toronto zaten ruim 70.000 mensen tijdens de kerst zonder licht. De stroomstoring is het gevolg van een hevige ijzelstorm eerder deze week. Als gevolg van de stroomstoring zijn al 27 mensen overleden. Meesten zijn gestorven door koolmonoxidevergiftiging. toen dus ze proberen hun huis op een andere manier te verwarmen. Het gebruik van campingbranders, gasbarbecues en steenkoolstofjes... wordt dan ook sterk ontraden door de autoriteiten voorspellen dat het nog wel even blijft vriezen. Een opmerkelijk bericht op de site van de VRT. Latijns-Amerikanen, en dan vooral Mexicanen... blijken over een gen te beschikken... dat hun een verhoogde kans op diabetes geeft. De helft van de onderzochte mensen bleek over het gen te beschikken. 10% van de Aziaten heeft het ook. Maar in Europa is het gen zeldzaam. En in Afrika komt het zelfs helemaal niet voor. Wetenschappers hebben ook de herkomst van het gen vastgelegd. Blijkt te liggen bij de Neandertalers... die honderdduizend jaar geleden in Europa en Rusland leefden. Hoe de Mexicanen dan het gen weer hebben opgepikt is onbekend. De Volkskrant bericht op zijn website over een ongebruikelijke straf... voor een Amerikaanse man die zijn vriendin mishandelde. Hij moet strafregels schrijven. Jongens slaan meisjes niet, en dat dan 5.000 keer. Daarnaast krijgt hij een boete van bijna 3.000 euro. China is er veel verontwaardiging over het bezoek van de Japanse premier... aan de Yasukuni-tempel. Maar er zijn ook mensen die hun wenkbrauwen fronsen... over, het Chinese, over de Chinese viering van de 120 ste geboortedag van Mao Zedong. President Xi Jinping en andere leiders hebben de grote Roergangen herdacht bij zijn mausoleum in Peking. Volgens de Engelse editie van staatskrant People's Daily... wordt de geest van de grote leider het best geëerd... door de economische hervormingen krachtig door te zetten. Maar de krant South China Morning Post... merkt op dat de viering voorbij gaat aan de tientallen miljoenen doden... als gevolg van het beleid van Mao. Tijdens de viering worden deze slachtoffers volledig genegeerd. In Peking zongen ondernemers de geliefde leider toe. U hoort, de rode zon zal reizen in het oosten. Een beetje het Chinese morgenrood. Morgenrood, uw heilig gloeien. Zoiets uit China.